12 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De piloten van het toestel van Ethiopian Airlines. dat vorige maand neerstortte, hebben geen fouten gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek naar de rampvlucht. Volgens de Ethiopische minister van Transport. verliep het opstijgen van het vliegtuig normaal. De piloten deden alles volgens de procedures. maar ze kregen het toestel niet meer onder controle. toen de neus van de Boeing steeds naar beneden dook. De piloten hebben keer op keer geprobeerd om de fouten te verhelpen... en deden dat volgens de instructies van Boeing. Sinds de vliegram staan wereldwijd vliegtuigen van hetzelfde type aan de grond. Utrecht gaat de bloemen op het 24-oktoberplein opruimen. Die waren daar neergelegd ter herdenking van de slachtoffers van de aanslag... in een tram op 18 maart. Op de herdenkingsplek komen planten met rode en witte bloemen verwijzend naar de kleuren van het Utrechtse stadswapen. Volgende week dinsdag gaan gemeentemedewerkers de kaartjes, tekeningen en knuffels die ook werden neergelegd ter plekke sorteren. Daarna worden alle spullen opgeslagen. In overleg met nabestaanden besluit Utrecht later wat ermee gaat gebeuren. Kinderopvangbedrijven Partoo en Kids Foundation gaan fuseren. Ze worden daarmee met afstand de grootste van Nederland... waar dagelijks 60.000 kinderen worden opgevangen... in ruim 650 vestigingen. De toezichthouders moeten nog wel akkoord gaan met de fusie. Een proef van de dierenbescherming... om ganzen in de Hoekse Waard te verjagen is mislukt. Dat zegt de voorzitter van de lokale jagersvereniging. De ganzen veroorzaken overlast... doordat ze gewassen opeten en landbouwgrond onderpoepen waardoor de grond verzuurt. De dierenbescherming, de provincie Zuid-Holland en twee boerenbedrijven... bedachten een diervriendelijke pilot als alternatief voor het afschieten. Vrijwilligers zouden de beesten wegjagen. Maar er melden zich maar vier vrijwilligers en ook het verjagen werkte niet. De ganzen gingen van de ene boer gewoon naar een andere boer. Het weer er nog in het oosten en noordoosten nu en dan regen. In het zuidwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het wordt een graad of tien. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af richting het Vriespunt. Morgen soms zon en Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 een hele goede middag en hartelijk welkom. U luistert naar de nieuwe Zandvoort Lunch van 4 april 2019. Ja, ja, we zitten alweer in april, um, Dolly. Ja, dat gaat snel, hè? Dat is heel erg snel. Die eerste drie maanden zijn verdorie voorbij gevlogen. Voordat je het weet zitten we weer met een kerstboom, hoor. Uh, maar goed. Ja, of met onze, lekker onze billen aan het verbranden op het strand van Zandvoort. Nou ja, we gaan eerst nog eitjes zoeken. Ja, He? laten we dat maar doen. Gelukkig niet de eitjes, uh, eitjes van Ali B. Nee, nee, nee. Dat vind ik zo flauwekul, zeg. Nee, nee, nee. Maar gelukkig heb ik een beetje alzheimer Light, Dus ik kan dit jaar mijn eigen eitjes verstoppen. Oké, okay, gelukkig. Ja. <laughs> we hebben vandaag wel een hele leuke uitzending. Of een speciale uitzending. Nou, we gaan er in ieder geval... Kijk, het is een speciale uitzending. Maar we gaan er een leuke uitzending van maken. Dat ja, ligt een ja, beetje ja, ja, aan ja. ons drietjes. Hè? Oh, ja. wat hoor ik? Wat was dat? Dat was een uh, ping... Een, een pop-up uh, dat, uh, dat de computer weer geüpdate moet worden. Oh, heeft iemand hem afgesloten, zeker? Ik weet ja. het niet, ja, ja, maar dat Ja, maakt dat niet uit. moet haast wel. Nou ja, goed. Oké, okay, we komen er wel doorheen. <lacht> niet linksom, dan rechtsom. Zeker weten. Of van ja, de koptelefoon. Ja, ja, ja. Maar lieve luisteraars, fijn dat u weer allemaal uh, bij ons bent... en dat u op ons afgestemd heeft. U kunt natuurlijk ook meekijken met ons... want we hebben camera's in de studio hangen... en als u nou met via het internet afstemt op www.zfm-live.nl of u gaat kijken via de ZFM-app, die is vrij verkrijgbaar, in de, uh, in de Play Store. Dan kunt u met ons meekijken. En dan zult u zien dat we deze week iemand aan tafel hebben... die we hier nog niet aan tafel gehad hebben, toch? Nee, Jij was hier nog nee, nooit geweest. Ik was hier nog niet geweest, nee. Nee, en dan heb ik het over Greet Vermeulen. Goedemiddag. Goedemiddag. En uh, Greet, stel je eens voor aan de mensen. Wat, wat, uh, waarom ben je hier? Wat doe je? Uh, ik ben Greet Meulen, ik kom uit Haarlem... en sinds een jaar of dertig uh, ben ik bezig met uh, avonden geven voor mensen. Uh, ik heb een eigen centrum gehad, ik ben ermee aan het stoppen. Want ik ben helderziende en ik doe graag mensen helpen... een stukje op weg een klein handvaatje aan geven... dat ze weer lekkerder in het leven komen te staan... En daar ben je heel goed in. Dank je wel. Dat, dat weet ik uit Dankjewel. ervaring, want ik heb je meerdere keren meegemaakt op avonden en bij consulten. En uh, ja, je hebt het, je hebt het altijd bij het rechte eind eigenlijk. En als mensen wel eens denken van... nou, dat kan ik niet plaatsen hoor, Ik weet ik niet waar het over gaat... dan komt het in tweede instantie meestal wel. Maar ja, jij, meestal zeg ik, neem het maar lekker mee naar huis... komt vanzelf op zijn plaats. Ja, ja, ja, ja, dat, ja, dat herken ik. dat herken ik. Ja, gek, ja. zeg. <laughs> nee, natuurlijk een prachtig mooi vak. En uh, ja, van, je, het mooie is natuurlijk dat je van hele grote waarde kunt zijn... voor je medemens die, die even niet meer weten of ze links en rechts om moeten... Of, uh, hè? Ja. of gewoon nieuwsgierig naar wat staat me te wachten. Of hoe kan ik mijn eigen intuïtie ontwikkelen? Zeker weten, want dat, want dat, dat is het belangrijkste. Hè? Ja. Je eigen intuïtie, je eigen gevoel. Ja. Want dat hoor je dus heel vaak van mensen. Ja, maar ik durf dat niet. En dan zeg ik liever, we zijn allemaal met iets heel moois geboren. Alleen we zijn door honderd mensen opgevoed. En ja. iedereen zegt iets tegen je. Dus op een gegeven ogenblik ben je eigenlijk je eigen gevoel kwijtgeraakt. En dat moet je weer terugvinden. En zodra je dat terugvindt, kan ik je vertellen dat het leven iets prettiger is. Ja, toch? Ja, Wat meer vertrouwen weten. kunnen ja, hebben in... Zeker weten. Ja, ja, ja, ja, ja. We gaan straks uh, verder met je praten. Want er staat mag... van alles te gebeuren. En daar gaan we het straks over hebben. Ja. We, gaan, uh, straks, denk ik, we gaan nu eerst even naar muziek luisteren, vermoed ja. ik. Als ik zo naar Roy kijk. En uh, dan denk ik dat we na het, het volgende nummer... Is gaan kijken, want jij hebt het beloofd om vandaag wat mensen te woord te staan die Zeker kunnen inbellen. Ja. Uh, we hebben een lijstje gemaakt op Facebook. En uh, daar hebben we mensen de gelegenheid gegeven om aan te geven dat ze graag uh, iets aan je zouden willen vragen. En ja, dat zijn er zoveel. Dus we gaan daar loodjes. Ik heb loodjes gemaakt. Dan ga jij straks uh, wat namen uittrekken... en dan zullen we die mensen oproepen om contact op te nemen. Hartstikke goed. Ja, Zeker. dan gaan we na dit nummer doen. Dus mensen, blijf erbij. Let op. En uh, na dit nummer komen we bij u terug. En dan gaan we u vertellen wie er straks mag bellen met Greet Vermeulen. Nou, en dit uur gaan we ook natuurlijk onze vaste items doen. Het liedje van de Sidekick... En artiest in het licht. En uh, we bellen ook uh, deze, deze uitzending voor het eerst... met het Zandvoortsmuseum, als het goed is. En daar gaan we het laatste nieuws over horen... over het Zandvoorts Museum. Mooi. Oh, you free. On Your Kiss van Freek en... Suzanne, eigenlijk is het Suzanne en Freek. En uh, zij hebben ook een ander heel leuk liedje uh, gemaakt. En die draai ik voor u voor in het tweede uur. In ieder geval, u luistert naar een Zandvoort Lunch. Hey, wilt u reageren op deze uitzending? Dat kan natuurlijk, uh, voeg ons toe op onze Facebookpagina... Zandvoort Lunch op Facebook. En dan uh, komt het helemaal goed. Want er gaan de komende tijd best wel veel leuke dingen gebeuren... en waar u zeker van op de hoogte wilt blijven. En uh, ja, we hebben haar nog steeds aan tafel zitten. Greet van Meulen, goedemiddag... Goedemiddag. Als eerste wil ik ook zeggen: leuk dat je er bent. We, dat hebben we natuurlijk ook al net gezegd. Maar er gaat binnenkort wel wat spannends gebeuren en daarom zit jij hier ook. Zeker weten. Dus, ik... uh, en Dolly, jij hebt er ook mee te maken? <laughs> ja. Ik, <laughs> Alweer. Ik. ik, ik. <laughs> Ja, er is altijd iemand op de eerste rij, hè? Ja, ja, ja. ja. Er ja een paar, ik, heb, hoor. ik heb er ook mee te maken. En uh, ik, ik kan je zeggen dat ik daar enorm uh, blij om ben en trots op ben. En uh, ik, ik was helemaal verrast toen Greet op een gegeven moment... contact met mij opnam van, dol, luister, ik heb een idee. Nou, toen zijn we met z'n tweetjes is daar uh, voor gaan zitten... En, zijn we dat een beetje uit gaan werken. en uh, nou ja, Ik laat aan Greet nu de eer om te vertellen... wat er dan gaat gebeuren in de toekomst. Nou, wat wij een beetje besproken hebben met elkaar... is dat ik vanaf mei iedere week lekker twee uurtjes... een programma ga doen waar mensen mij kunnen bereiken... via de telefoon om een vraag te stellen. Dat we misschien wat items kunnen bekendmaken aan mensen... van wat ze lekker kunnen doen om goed in een velletje te komen zitten... Uh, ik werk heel veel met kleuren. Dus ik kan ook een heleboel gaan vertellen. Wat helpt met bepaalde kleuren. Mensen mogen misschien allerlei stukjes binnenbrengen. Waar ze graag iets van willen horen. Alles op het paranormale spirituele gebied. Nou, is dat mooi of niet Ik, ik uh, vind het zeker een mooie toevoeging aan de Zandvoortse Radio. Ja. En welke, welke dag gaat het gebeuren en hoe laat? Vrijdags van 12 tot 2. Ja. Dus dat houdt in dat we 3 mei. Onze eerste ja, uitzending ja. hebben. Uh, in feite gaat Greet de hele uitzending verzorgen. En ik ga het technisch ondersteunen. En een beetje ook uh, de presentatie doen. en uh, Ja, zo gaan we dat met z'n tweeën uh, invullen. Inkleuren, ja. zou ik maar ja. zeggen. Ja. En uh, vooral met uh, de kleur uh, geel. Hè, want daar krijg je lekker veel energie van. Dat bedoel ik. Jij hebt dus, aan uh, mij geluisterd. Ja, heel, ja, goed, ja, ja. heel goed. Ja. Dus, ja, dus dat wordt een hele mooie uitzending. Ja, en... Um, ja, we, we, Greet gaat vandaag uh, even, even een, een klein ja, een, een proeperijtje <laughs> geven van hoe dat eruit gaat zien. En uh, we gaan nu alvast uh, Zal een paar ik een mensen. Ja, zo, één of twee? Zullen twee mensen? Voor de luisteraars, we hebben een uh, deelactie gedaan. Of Kijk, een, een, een, een, uh, een actie gedaan op Facebook. Hè, waar mensen op hun naam konden tekken. Ja. En uh, daaruit uh, ja, heeft Greet nu twee uitgekozen uh, wie dat allemaal hebben gedaan. En die mogen dan uh, contact met mij opnemen via telefoonnummer 023 57 93. We gaan nu alvast de eerste naam bekendmaken. Dat is Sandra Medenblik. Oké, okay, Sandra Medenblik. Als je luistert, bel dan straks even naar de studio. Dan kunnen we het gaan inplannen. Wanneer we jou gaan bellen, dan kan ik even je telefoonnummer noteren. Dus neem contact op straks met telefoonnummer 023 57 303 93. En dan hebben we nog iemand als het goed is. Ja, en dat is Nelly Faas Nelly vaas, ook voor jou geldt hetzelfde. Bel straks even 023 57 303 93. En dan kunnen we even gaan inplannen hoe laten we je gaan bellen. En uh, dan weet ik ook meteen je telefoonnummer. Dus ja. ik ga nu naar de redactiehoek... en uh, ik neem aan dat jij lekker verder gaat met muziek, Roy. Ja, zeker weten. We gaan luisteren naar Kim Wild... met Kids in Amerika.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 ZANG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 Net als jij me iets verwijd. Ik ben zo in onzekerheid. Met heb, denk maar dat je alles hebt van mij. Mag, mag, mag, mag, mag. Zo, we zijn in ieder geval weer aangekomen bij het eerste half uur. Dat is alweer voorbij, Dolly. En dan gaan we zo meteen het regio-nieuws doen. Jazeker, dat zal en ik gaan uh, voorlezen. Ja. Ja. Ja. Zo meteen over vijf minuutjes De regio-nieuws. Ja. En, uh, en dan hebben we nog heel veel andere leuke gezelligheid. Natuurlijk. Kun je bericht? Het weerbericht is natuurlijk ook heel heb erg ik belangrijk, ik want wordt het niet een heel mooi weerbericht? Ik heb geen idee nog. Je ik ga het zo lezen. Okay. Ik klap nog niks. Nee? Nee. Greetje, weet jij het weerbericht kan regen of het kan vriezen, geen idee. Nee, we gaan uh, luisteren naar een plaatje dan komen we zo meteen bij u terug met het regionieuws, het weerbericht en natuurlijk uh, een uh, liedje van de Sidekick. is door, maar nobody's in en nobody's home. Ja, en wij gaan langzaam op naar het nieuws hier op ZFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. We zijn weer lekker on-air hier op uw Zandvoortse radio. Dat klinkt beter als het apparaat, hè, Dolly? Welk ja, apparaat? Nou, wat we het van de week over hadden. Jij zei, het Het heet geen apparaat, maar een, een ding. Oh, een toestel. een toestel. Ja, een radio toestel. Daar noem ja. ik het, maar we zijn weer on-air op uw Zandvoortse radio. Oké. Okay. Nou, heb ik ook maar een één oor gehoor. Dat is zo raar. Nou ja, goed. Ah, die techniek. Als u meekijkt op die camera, dan denkt u, dan denkt u ook wel zo. Waarom staat die vrouw nou heen en weer op en neer te gaan op de stoel dan? Maar we gaan nou snel op naar het ja, nieuws. Ik heb er geen spiraaltje helemaal, in hoor. Voordat nee. het weer helemaal fout gaat. Oké, okay. tijd voor het weer. Het nieuws bedoel je? Oh, tijd voor het nieuws. Ik dacht dat we het al gehad hadden, het nieuws. Oh, dank u wel, we gaan naar het volgende plaatje toe. <laughs> hij start nou, niet kom op. Kom op, wie start niet op? De, die jingle. Nou, moet ik het dan maar weer doen? Oh man, ik moet alles zelf doen hier. Het is hier net een ding die, voor die, elkaar show af en toe. Die, die computer die uh, laat niet. En, en de mijne dan? Zal ik kijken of de mijne het doet? Oh, oh, daar is duurde er, ja. Ja. hij. Duurde te lang. Ah, het duurt te lang. Da -da -da -da -da -da -da -da. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, laten we eens gaan kijken wat er inmiddels gebeurd is en hoe het staat met de ontwikkeling naar de nieuwe burgemeester die we in september gaan verwachten. Want er zijn natuurlijk vacatures voor uitgezet en uh, na dat ambt van burgemeester van de gemeente Zandvoort hebben 25 mensen gesolliciteerd. 16 mannelijke en 9 vrouwelijke kandidaten. Dit heeft uh, Arthur van Dijk, de commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Zandvoort. Van deze 25 kandidaten hebben of hadden 22 personen een fulltime functie. Bijna allemaal een fulltime functie trouwens, want het staat tussen haakjes, dan hebben ze het niet allemaal in het openbaar bestuur en sommigen ook in het lokaal openbaar bestuur. En drie personen hebben of hadden een functie daarbuiten. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in september 2019 worden benoemd. En dan gaan we dus horen wie de opvolger wordt van onze huidige burgemeester Niek Meijer. De school in Zandvoort hoopt dat minister Arie Slop hen een aparte status wil geven... nu hij het experiment met vrije schooltijden wil stopzetten. De school met de naam De School werkt al sinds 2008 met flexibele schooltijden en schoolvakanties. Slop vindt het risico van vrije schooltijden voor de onderwijskwaliteit te groot. Maar volgens directeur Rosanne Martens van de school is de onderwijsinspectie over Zandvoort altijd zeer positief. 50 weken per jaar wordt er op de school aan de dokter Jacobus P. Thijssenweg lesgegeven. Leerlingen kunnen op verschillende momenten op de dag beginnen en eindigen. Daarnaast kunnen ze op andere momenten in het jaar dan de vastgestelde vakanties vrij krijgen. Directeur Martens schrijft op de website van de school dat de onderwijsinspectie over het rapport van 2014... 2018 geen negatieve opmerkingen heeft gehad en ze hoopt dan ook op koelansen van het ministerie. Volgens Martens zijn de ouders van de leerlingen ongerust, maar ook wel wat gewend. Want zij weten dat als je pioniert, dat, je dat, dat het dan ook best wel eens spannend kan zijn. Waar nog even gedacht werd door sommige mensen dat het om een 1 april grap ging, was het de organisatie van Culinair Zandvoort echt ernst. Het tekort aan deelnemers voor het culinaire weekend was serieus en er moest hard gelobbyd worden.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 Maar vooral omdat het voor veel ondernemers een grote uitdaging is om eind juni zowel hun eigen zaak draaiende te, draaiende te houden als drie dagen lang te knallen tijdens culinair Zandvoort. Maar uiteindelijk is het dus gelukt en met behulp van ondernemers van binnen en buiten Zandvoort kan op 28, 29 en 30 juni weer het meest smakelijke weekend van het jaar worden georganiseerd. In het speeltuintje van de Martinus-Nijhofstraat zijn een speciaal soort zwammen aangetroffen. De voorjaarskluifzwam komt in Noord-Holland alleen voor in Bergen, maar is nu dan ook in Zandvoort aangetroffen. Experts vermoeden dat de zwam is meegereisd met de houtsnippers die de bodem bedekken van de speeltuin. De ouders van kleine kinderen die daar spelen worden gewaarschuwd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 en Wageningen University. Volgens het zogeheten pollenplannenmodel van Wageningen University... zal de piekperiode van het berkenpollenseizoen tot 17 april duren. De verwachting is dat rond 30 april vrijwel alle pollen uit de lucht zijn verdwenen. En van alle boomsoorten is de berk de grootste veroorzaker van hooikoorts... Mensen die alleen allergisch zijn voor graspollen... hoeven zich nog even geen zorgen te maken... want het graspollenseizoen wordt begin mei verwacht. Maar bereid u voor altijd twee weken van tevoren beginnen met de medicatie. Goed, dan tot zover het regionale nieuws. En dan gaan we nu over naar het volgende. Geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is op deze donderdag bewolkt en op een lokale bui na blijft het droog. De temperatuur stijgt naar 11 graden en er waait een zwakke tot hooguitmatige zuidenwind. Tegen de avond, uh, Greet, klaart het geleidelijk op. Ja, <lacht> het wordt weer zo'n seizoen. Ja. Vanavond klaart het verder op en komende nacht zijn er flinke opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar 2 graden. Morgen starten we wel met veel zon... maar in de middag neemt geleidelijk de hoge bewolking toe. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige oostenwind... en de temperatuur stijgt naar ongeveer 13 graden. En dan was dit het weerbericht verzorgd door Rico Schreuder...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 Gedaan. En alle dingen die ik zei, mijn tranen en mijn dromen, je was er altijd bij. Het liedje van de sidekick was dat. Was oh. er Allen Clark? Ja. Met dat was het liedje was. Onze Vriendschap. Gaaf. Ah, Heel mooi liedje. Ja. Mooi en, uh, tekst. en waarvan kennen we het liedje, Dolly? Um, ja, ik, uh, ik zit dan nou vreselijk te prakiseren en dan ga je alweer met me als haar me light. Ik heb nu echt een seniorenmoment. Want ja. het is een. Uh, het is een, een uh, hij heeft het lied geschreven voor een Nederlandse speelfilm, een oorlogsfilm. Ja. Maar ik ben even de naam kwijt van die film. Um, het is ook niet echt een hele grote bioscoophit geworden, ja. maar uh, het nummer daarentegen ja, vind ik magnifiek. Dat hangen. Bij mij ja, wel. Ja, Het is een mij heel mij mooi wel. nummer. Ja, ja. Ja, hè? Ja. Nou, bij wij gaan aan... we lekker met z'n drieën zitten slijmen leren. <laughs> ja. En weet je wat wij gaan doen? We gaan nog even een ja. plaatje draaien. Dan kunnen wij de winnaar even bellen die we net uh, uit de grote beker hebben getrokken. Om uh, opnieuw een, um, een vraag te stellen aan uh, Greet. En, um, en dan gaan we gewoon eerst even een plaatje draaien. En dan... Uh, Gaan we rond de klok vangen. 10 voor 1 gaan we even bellen met de winnaar van, de eerste winnaar in ieder geval, die, die een vraag mag stellen. Word ik betoverd In jouw ogen, ogen Wil ik zinken In jouw zee Van liefde Wil ik verdrinken Stapel op jou Als geen allen Kom je op? Op je Zandvoortse radio is nog steeds Lunch. En ze zit nog steeds aan tafel natuurlijk, Greet Vermeulen. 2 mei gaat het allemaal gebeuren, hè Greet? 3 mei. Of 3 mei, sorry. 3 mei gaat het allemaal gebeuren. De eerste uitzending uh, ja, van een speciale lunch uh, met uh, ja, ja, toch, uh, ja, toch het thema spiritueel. En uh, ja, je gaat natuurlijk de laatste nieuwtjes uh, vertellen in de uitzending. Maar ook uh, mooie dingen over kleuren. Maar ook een onder, onderdeel van het programma zou zijn dat mensen kunnen inbellen. Ja. En wij hebben net uh, wij hebben een uh, winactie op touw gezet op Facebook uh, gisteren. En uh, daar hebben mensen op, op kunnen reageren, hun naam achterlaten. En daar uh, hebben we twee uitgekozen. En één daarvan hebben we nu aan de telefoon. Dat is de verkeerde schuif. Dit is hem. Goedemiddag, met wie spreek ik? Met Nelly. Dag Nelly, hallo. hallo, in ieder geval welkom bij ons uh, in de show. Ja, dankjewel. Ja, wij, jij hebt um, um, gereageerd onder ons uh, Facebook berichtje en, uh, en daarmee heb jij natuurlijk uh, gewonnen dat jij uh, vandaag uh, in de uitzending een uh, vraag aan uh, Greet uh, mag stellen ja, en, um, en ja, in ieder geval, uh, ik, zeg, nou, ik geef gewoon de microfoon aan Greet en ja. dan uh, gaan we kijken wat er gebeurt. Ja, dankjewel. Oké, okay, goedemiddag Nelly. Jij wil van mij een vraag en iets weten. Dag Greet. Hallo. Dankjewel. Nou, allereerst heel bijzonder dat ik uitgekozen ben. Dankjewel. En ik heb uh, ja, jou een paar keer ontmoet inderdaad bij Spiritueel Centrum in Hillegom. Waar ik je een paar hele mooie readingen heb uh, zien lezen. En ook voor mezelf natuurlijk. En uh, nou, dat is gewoon echt heel bijzonder. Dankjewel. Dus het is heel uh, fijn dat ik in contact ben met je. Hartstikke fijn. Nou ja, de vraag, ja, weet je, uh, waar we natuurlijk veel mensen natuurlijk mee worstelen... Inderdaad, op een gegeven moment sta je natuurlijk allemaal een beetje op een kruispunt van je leven. En dan is het altijd wel fijn inderdaad, uh, eh, als je nou af en toe even antwoorden krijgt... waar je mee worstelt. En, uh, nou goed, er zullen wel meer mensen last van hebben. En, uh, nou ja, dat Denk is ook bij mij een beetje aan de gang. Ja, <laughs> ja. ja, nou ik moet lachen, want als jij zegt kruispunt... dan zeg ik, nou je staat al op een rondton hoor. Want ik vind <laughs> ja. eigenlijk dat ik je een complimentje mag geven... hoe jij het laatste jaar met jezelf omgaat hoe je de dingen anders aan het invullen bent... Uh, dat je meer naar jezelf durft te luisteren... want dat is voor jou heel moeilijk geweest. Ja, ik ga nooit in het verleden zitten rommelen, want er gaat anderen niets aan. Maar jij weet wat ik bedoel. En ja. dat ik heel duidelijk voel dat je veel meer durft naar jezelf te luisteren... maar dat is ook weer een heel moeilijk stukje... want dan ga ik heel duidelijk bij je voelen dat je best wel moeite hebt... dat mensen waar je heel lang al mee omgaat in ene wat anders gaan reageren. En dan denk je, oh, wat is dit nou? En dan zeg ik, ja, liever maar weet je... jij gaat anders denken, anders voelen, anders weten. En soms kunnen mensen niet op dat pad meelopen. En dan moet je niet je druk opmaken en denken van, helaas, dan loop ik door. Want ik zie namelijk een hele mooie deur voor je opengaan. En ik ga echt met mij te maken krijgen... dat ik wat nieuwe dingen op je pad ziet Ik zie namelijk oude schoenen en nieuwe schoenen... En ik heb heel duidelijk het gevoel dat er een nieuwe invulling bij je gaat komen, maar ook nieuwe mensen. En ik moet ook heel duidelijk tegen je zeggen, durf alle kanten op te kijken. Ja, ja nou dat is inderdaad uh, altijd lastig. Inderdaad, zeker als je natuurlijk dingen los moet gaan laten. En ja. Ja, als je dan aangeeft inderdaad aan mensen toe, inderdaad ook uh, ja, dat er andere uh, invulling moet komen. Of uh, hè, en, inderdaad, uh, en de mensen die je dan lief hebt, die wil je natuurlijk graag om je heen houden. Ja. En, uh, dat, weet ja, ik. dat is dan ook lastig om ook hun soms wel eens een beetje teleur te stellen. Of ja, maar weet je, dat is ja. niet teleurstellen, lief. dat is voor jezelf kiezen. Hoe moeilijk dat is, weet je. Ik zeg altijd, uh, familie hebben we meegenomen om van te leren. En soms moeten we daar een klein beetje afstand van doen. En dat heeft niets met liefde met elkaar te maken. Maar ik weet gewoon dat jij uh, ja, iedere keer even getackerd wil worden in nieuwe dingen. Want anders ga je vastroesten, ga je vervelen. En dat gaat nu gebeuren en dat hou je echt niet meer tegen, hoor. Nee, nee. Nou, dat is duidelijk. Ja, ja hè? en ik wees trots op jezelf. Want ik vind dat je het goed gedaan hebt. Ik zie drie maanden geleden ook dat je voor jezelf... toch bepaalde puntjes op de i hebt gezet. Wat ik zeg van, dat heb je goed gedaan. Jij gaat niet over één nacht ijs. Wat je doet, dat heb je echt goed overdacht. En durf door te lopen. Ja, nou, dat vind ik heel fijn inderdaad... om die steun even mee te krijgen. Dank je wel. Alsjeblieft. En heel ja. veel succes, hè. Ja, dankjewel. Oké, okay, doe do. Ik doodoe. hoop dat we elkaar weer een keer ergens ontmoeten. Zeker weten, zeker weten. Oké, doe do. Dag. Nelly, ja, ben je blij met, je, met het antwoord? Ja, dat dus, inderdaad nou, gewoon even een bevestiging en ook voor mezelf. En dat is dan gewoon fijn inderdaad als je dat dan ook even meekrijgt. Uh, en daarom zijn je, ja, sommige mensen staan er niet zo voor open inderdaad, om um, dat toe te laten. En ik zou iedereen ook aanraden, die soms met... Uh, ja, dat soort vragen zitten inderdaad, om daar wel open voor te staan, omdat het ook je wel uh, innerlijke rust kan geven. En dat is gewoon heel belangrijk. In ieder geval, heel erg bedankt uh, voor je vraag. En uh, ja, vanaf uh, 3 mei kan jij ook meeluisteren naar een speciale zandvoortlunch uh, hier met uh, Greet van Meulen. Ja, ik ga het in de gaten houden. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Arie. En een mooie uitzending ja, nog. Ja, een fijne dag. Geniet ervan. Oké, okay, hoi. Nou, in ieder geval, dit was een hele mo mooie... Een heel mooi ding. Wij gaan in ieder geval even luisteren naar een plaatje. En dan komen we zo meteen bij jullie terug. Het tweede It's uur. Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen. Dus doe ik het nou.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 Zware tijden, zo houden wij het vol wel honderd jaar. Ik zal blij geloven in elkaar. En stalen ze jou bij dreigen van gevaar. Jouw schouder aan de mijne, laat alles maar verdwijnen behalve wat wij voelen. the pain, the cure's invisible, it's not physical.